Advocatenkantoor Flywheel, Schuister en Flywheel. Vandaag deel 16. Hoe rechter, hoe slechter. van rechter. En ik wilde me even verzekeren van de steun van meneer Flywheel voor mijn herverkiezingscampagne. <lacht> <laughs> hoe rechter hoe slechter en hoe linker hoe slinker. Hoe ben je? Hem? Meneer Raffelli, ik ben rechter. Ja, nou je het zegt. Ik voel het aan de hand die ik schud. Duidelijk een rechterhand. <laughs> weet u misschien of de heer Flyweer onderweg is? Ja, wel kan mij het gaan als de heer fly wil nou schelen. Het loopt er ook niet te koop met mijn problemen. Oh jee, wat is er dan aan de hand, meneer Raffelli? Heb ik zo'n mooie grote herdershond gekocht? Ja. Is mijn zoontje er bang van? Oh, en wat nou? Ja, wat nou? Ik denk dat ik dat kind maar verkoop. Maar, maar, maar, maar, maar, maar dat kan niet. Dat is bepaaldelijk strafbaar. Ik een kind verkopen? Oh, oh, nou ja, dan leg ik op de vondeling. Ah, oh, dat kunt u toch niet menen. U bent toch wel de gek op die kleine jongen. Ja, dat is wel waar, mijn simpel. Ja, we hebben wel veel plezier, hè, die knul en ik. Ja. Met kerstmis. Ja, heb ik nog een sleetje voor hem gekocht. Om de beurt gaan we erop. Gelijk ik naar beneden, dan mag hij weer de heuvel optrekken. Oh, daar is meneer Fleibiel. Goedemorgen, meneer Fleibiel. Goedemorgen, goeiemorgen. Kan u niet eens wat anders verzinnen, Goedemorgen, ja, meneer Dendro? Ah, ja, meneer Fleibiel. Ja. U zult zich mij ongetwijfeld herinneren. Rechter Ik probeer al dagen tijd te vinden om even bij u langs te komen. Om met u over mijn aanstaande herverkiezing te praten. Ja, weet ik, weet ik. Dat wist u? Ja, Licht, die staat het me net te vertellen. Blif, u weet dat ik tijdens deze ambtsperiode... ...steeds gevochten heb voor sociale rechtvaardigheid en ombuigingen. Ombuigingen in de strafmaat, ombuigingen in het gevangeniswezen. Ombuigingen van armen en benen. Heel goed, Travelli, hè. Help me onthouden dat ik straks bij jou ook nog wat moet ombuigen. Mijn inkomen, baas? Nee, ik meer aan je uitgangen te denken. Oh, oh, oh. Dat brengt mij weer terug bij mijn uitgangs... Oh, dat is een goeie, ja. ja. U weet wellicht, meneer Slyville... dat mijn herverkiezing wordt bevochten... door een groep gewetenloze schurken... onder aanvoering van de gangster Big Boss Plunket. Een man die binnenkort moet terecht staan... wegens een omkoopschandaal... en die mij liever niet op de rechterstoel ziet zitten... omdat hij weet hij. Dat er met mij niet valt te zoemen. Nou ja, Luister, rechter Maxwell, bent u nou hier naartoe gekomen om een stem te kopen? Ja of nee? Nee, natuurlijk niet, meneer Flywheel. Dat dan staat u mijn tijd te verdoen. En mijn tijd is kostbaar. Terwijl u hier nonsens staat uit te kramen, zou ik heerlijk achter mijn bureau kunnen zitten, slapen. Maar u begrijpt me ik niet. Ik ben hier om uw steun te zoeken voor mijn verkiezingscampagne. Oké, okay, dan nemen we twee flessen. Twee flessen water. Twee flessen champagne. Jij ja, zei niet champagne, maar campagne, oen. Heintje baas. Ik weet ze het verschil wel, hoor. Joe Louis bijvoorbeeld. Die is half zwaargewicht champagne, oen. Heren, heren, heren. Heren. heren. Aan uw spottende houding ontleed ik de gedachte... dat u sympathiseert met de bende van Big Boss Planket. Dan wens ik u nog veel wijsheid toe en sterke... Nou, nou, nou, nou, niet boos weglopen, rechter. Luister nou eens, hè. U weet natuurlijk wat een Peter is. Precies, je oh, daar, daar. een, een oh. doopvader. Maar wat is nou een meter? Oh, wat een flauwiteit weer. Ja hoor, een meter is honderd centimeter. Oh. Is dat zo, baas? Kan dat ook? Ik groet u, heren. Helly, <lacht> <lacht> uh, dat is een schande zeg. Ik heb thuis wel gezien hoor, hoe je op het laatste moment je hand uit zijn jaszak haalde. Ja, sorry hoor, baas, maar ik kon hem toch moeilijk met hem mee naar buiten lopen. Kijk eens aan. Onze eigen advocaatje Waldorf, die Flywheel. Je vindt jezelf nogal wat, hè? Oh, dat gaat wel, Plunkert, hè? Ik sta iedere morgen gewoon op en dan ben ik er. Dus dan vind ik me ook gemakkelijk, hè? Oh, als die wees is beleefd, pak jij even de hoed van meneer Plunkert. Nou, pak jij hem, maar, baas. Hij is me veel te groot. Flywheel, luistert. Mijn goede vriend Kroekli heeft mij verteld dat de officier twintig jaar tegen hem had geëist. Maar dat hij dankzij jouw verdediging weer vrij kwam. Ah oh ja, kroekie, ja, kroekie, dat is een kwetterend oudwijf, zeg. Maar wel een kwetterend oudwijf met veel centjes, hè. Zodat je dan wel eens een getuige... ...of, of desnoods een hele jury wat kan prikkelen... ...waar je kan, kan, kan opstoken. Ja, met steekpenningen doet hij dan. Raffee, ga liggen slapen op de barbecue. Flywheel Vlaarwiel <lacht> als een oplichter tegen de ander. Wij verstaan elkaar, zelfs in het dieve taal. Nou, doe het dan maar liever niet, plunkert... Ik wil niet dat Travelli alles verstaat. En ik wil niet dat Maxwell herkozen wordt. Oh. En toevallig kan ik ervoor zorgen dat jij onze nieuwe rechter wordt. Als oh. jij orders kan aannemen. Begrijp je wel? Nee, dan moet je mijn oudste de broer vragen. Die kan pas orders aannemen. Hé, hey, Ober. Twee spaghetti. Ober, drie spaghetti met kaas graag. Mag ik een spaghetti light? Ja, ja. De laatste order kwam van de warenwet. Hij mag geen spaghetti meer verkopen. Oké, okay, Flywheel. Als jij mijn partij kiest krijg jij er een leuk baantje bij. Richter. Brunkert, ik neem je voorstel aan. Ik ben alleen bang dat ik niet van de partij kan zijn. Waarom niet? Ik heb niks feestelijks om aan te trekken. Hé, hé, hé. Jullie kunnen hier zo meteen binnen. hè? Als je dat het politiek debat tussen Maxwell en Flywheel wil bijwonen... dan moet je de hoofdingang nemen. Jawel, jawel. Maar wij zijn van de pers. En, de, wij moeten meneer Flywheel interviewen voor de krant van morgen... over de komende verkiezing van rechter. Ja, en ik moet de foto's bij het artikel maken. Nou, we ruiken maar deze kant op, hè. Eerste deur rechts, de naam van kandidaat Flywheel staat erop. Ken Kan niet missen, hoor. Ja, bedankt, hoor. Hoe is het moe? dat zo'n Flywheel ineens een belangrijk persoon kan worden. Ik had tot gisteren nog nooit van iemand gehoord. Nou, neem maar van mij aan. Als Big Boss Plunkert achter iemand gaat staan... dan is die eigenlijk al gekozen. Oh. Ik zou daarmee een artikeltje maar rekening mee houden als ik jou was. Oh, oh ja, hier is het. Eh, klop even. Binnen! Zo, dag, meneer Flywheel. En meneer Flywheel, wij zijn van de pers. Mooi. begin dan maar met een vouw in mijn broek. <laughs> nee. nee. Nee, sorry, wij zijn van de krant. Wij willen graag een interview met u. Ah, een interview voor de krant. Nou, schrijf het maar op, hè. Quote. Uh, ik houd veel van uw magnifieke metropole. Ik de generaal. En heel bijzonder, ik hou van uw magnifieke dames. Die ik stuk voor stoek heel erg magnifique vind. <tossimus> <tossimus> Einde citaat. Oh, uh, uh, uh, uh, ja, maar uh, uh, uh, uh, meneer Flyfield... We zouden ook graag uw mening weten over de verkiezingen van morgen. Hé, hey baas! Baas, er staat een hele menigte voor de deur. Iedereen wil het debat bijwonen. Ik probeerde voor te dringen, toen was er zelfs een agent die me wilde slaan. Hoe weet je zo zeker dat hij je wilde slaan? Omdat hij me sloeg. <lacht> Wat gaat u daar als rechter aan doen, baas? Ja, ik heb het nou even te druk, maar ik zal die agent later wel netjes bedanken. En meneer Flywheel, onze krant zou graag een rapport afdrukken met een overzicht van alles... ...wat u tot nu toe voor deze stad hebt gedaan. Hé, Bert Muschiet. Vond mijn baas er nog niet mee lastig, hè? Zo'n rapport van wat hij heeft gedaan... ...kan je bij de politiebroek krijgen. Waffel weg, Mijn Vrienden, in de krant moet staan dat ik alles... ...wat ik ben te danken heb aan mijn bed... ...overgrootvader, de oude Cyrus Tickensy Flywheel. En als hij vandaag nog zo leven zou, niet ik... Maar hij het onderwerp van gesprek zijn. En waarom dan wel, meneer Flywheel? Omdat hij dan precies 140 jaar oud zou zijn. Ja, misschien mag ik dan ook even een belangrijke vraag stellen. Baas, wat zat er voor haartonnek in die fles op uw bureau? Het was geen haartonnek, Ravelli, dat was lijm. Oh, vandaar denk ik maar hoe die dat ik me goed niet af kan krijgen. En hey, daar heb je Big Boss pleuken. Nou, no, die ziet dan boos uit. Flywheel! flywheel alle machtig Flywheel, ik kijk je wel... De Plunkert, oude strijdmakker, mag je even voorstellen aan de pers, hè? D dit hier is mijn vriend en manager, Big Boss Plunket. Over wie ik nog twee dingen wil opmerken. Ten eerste, hij heeft nog nooit in de gevangenis gezeten. En ten tweede, begrijp ik ook niet. Luister, Fleibie. Luister. Ja? Wat is dat voor een campagne die je voert? Je hebt de hele stad vol laten hangen met posters waarop staat... Vlijbel is voor en tegen bier. Luister, Plunkert. Het alcoholverbod en die drooglegging, dat is voor veel mensen een heel moeilijk punt. Nou, door voor en tegen te zijn probeer ik de stemmen van iedereen te winnen. En wat moeten we dan met die aanplatbaljetten, hè? Waarop je foto staat met ons onderschrift. Stem op Rozeveld. Dat heb ik verzonnen, meneer Plunkert. Jij? De deur. Ja, toch zeker een goede in. Stem op Rozeveld. Onze president heeft hem vorig jaar gebruikt. Toen werd hij toch gekozen. Ja, hé, hey sorry, sorry, sorry, sorry dat ik er even tussenkom. Maar wij moeten terug naar de klant. En ik zou nog graag even een foto van meneer Flywheel willen maken. Oh, een foto? Oh, wacht, wacht. Dan, dan neem ik Ravelli op mijn schoot, hè? Dan ga ik op op de foto als kindervriend. Nou, ja, kom maar. Dan ben ik zo. Ja. Ah. ja, maar u hebt daar wel een hele gemeene grijns op uw gezicht, hè? Ja, hoor. mooie kunt, zeg. Heb je dat kind wel eens gevoeld, zeg? Het weegt zeker 80 kilo. Zulke meneer Fleiwiel even een beetje lachen? Ja. ja, ja. Hoi! Zo, ja, dat was het dan. Hoi, stikke pedanten, meneer Fleiwiel, tot ziens! Ja, tot ziens! Kijk, mijn heren. Ik val daarin de aanwezigheid van de pers voor beginnen. Maar ik mis toevallig wel duizend dollar uit de campagnekast. Oké, okay, Plunk. Doe jij 500 terug? Dan doe ik ook 500 terug en dan praten meer. Kijk voor het debat. Het debat gaat beginnen. Kom op jongens, kom op. Nou komt het erop aan, hè. Hier, hier, we gaan door deze deur. Kom. Zo, wij pakken de korte weg. Oh ja, hey, Ravelli. Het heeft mij heel wat moeite gekost om jou als voorzitter te krijgen. Jij weet toch wel iets af van de techniek van het debat. Blunkens, ik heb alle mogelijkheden bestudeerd. Als je gaat pingpongen, speel je met een debatje. Als je meer uitgeeft dan je geld hebt, dan sta je op de bank. debat. En als je gewassen moet worden, dan zet je de debatkraan open. Ja, ik bedoel maar, Plunkert. Hè. Zoek maar eens een betere voorzitter, hè. Maar ik wil wel dat we nou beginnen. Oké, okay, oké, okay, daar gaat hij dan. Het podium op. Oh, ja. Politieke debat tussen de edelachtbare heer Herbert Maxwell, rechter in onze stad, en Waldorf T. Fleibiel, advocaat en tegenkamer. En hier is uw voorzitter, de heer Emmanuel Ravelli. Oké, okay, oké. Okay. Allemaal zitten en wappels toe. Ik ga u voorstellen aan iemand waar iedereen gek op is. Een hele knappe man. Niet alleen van hoofd, maar ook vanwege wat erin zit. Gek op kindertjes. En vooral op mij van rond de achttien. Bang voor niks of niemand. Dames en heren. Is daar u voor... aan mij. Ja. En dan nu... Georgie Mesbel. Ja. Hartelijk dank, hartelijk dank. Hartelijk dank, ja, ik hartelijk dank, hartelijk dank. Meneer de voorzitter, dames en heren. 48 jaar geleden werd ik in dezezelfde stad geboren. Ik heb hier gestudeerd, ik ben hier getrouwd... en ik aarzel niet om te zeggen dat ik in al die 48 jaar als jongen... En als man, als student en als rechter. Ja, een ogenblikje, meneer de voorzitter. Ja, uh, wat is er dan? Ja, wat is er dan? Maar... Als deze knaap doorgaat met alleen maar over zichzelf te kleppen, dan ga ik naar huis. Alsjeblieft, meneer vrijwiel. U krijgt straks het woord. <lacht> Dames en heren, mijn herbenoeming wordt zwaar bevochten door een groep mannen... die ik zonder aarzelen boevenpak zou willen noemen. Onder leiding van Big Boss. ...die ik zou willen betitelen als u mij die dichtelijke vrijheid toestaat. Als een lukkig pestfeest. Dank u wel, meneer de rechter. En ik wens u hetzelfde. Wat, wat, wat wenst u mij? Ook een gelukkig pestfeest. En een voorspoedig nieuwjaar. Als u mij permitteert, dames en heren... ...mijn opponent zegt tegen de drooglegging te zijn. Maar het is toch zo, meneer Vrijwiel dat u de vorige maand juist voor het alcoholverbod hebt gestemd? Ja, ja, maar toen was ik dronken. Hè? Ja. Maar dames en heren, laat u niet op het verkeerde been zetten, hoor. Ik, ik drink uitsluitend bronwater. En dan notabene alleen de alcoholarmen. Laat ik dan maar wat verstandige taal spreken. Vrienden, mijn politieke uitgangspunten zijn voor iedereen een open boek. Iedere vraag die u uit uw midden opborrelt kan rekenen... op een eerlijk en open antwoord. Luister even, dan komt ja, hier nee. de eerste, hè? Oh, ja, ik luister. Ja, ja, wat heeft drie wielen en hout van vliegen? Ja, ja, ja. ja Weet ja, ja. je niet, hè? Nee, ja, nee. Een vuilniswagen die door zijn voorras is gezakt. Haha, <lacht> <lacht> <lacht> wat een mop. <lacht> Misschien wil de voorzitter zich verder niet met mijn speech bemoeien. Goeie vrienden, ik heb het gevoel dat... Dat was, het dan. Dat was het dan, Georgie. Jouw spreektijd zit erop. Mijn spreektijd zit erop. Hoe lang ben ik al aan het woord geweest? Weet ik niet, ik heb geen horloge. Uh. En de nu, dames en heren, komt hier mijn baas en winnaar van dit debat, de heer Blythew. Ja, sorry, sorry, lieve mensen. Sorry. Een poosje moest worden uitgezet, maar Maxwell hier, die stond erop dat hij ook wat moest zeggen. Nou, dan hoef ik u niet te vertellen wat een herverkiezing van Maxwell zou betekenen, hè. Dit volkse gouvernement, door het volk, voor het volk, zou zeker in handen van het volk vallen. En dat is iets dat Big Boss het nooit zou accepteren. Daarom ook eens een stem voor flywheel, een stem voor vrije meningsuiting, vrije pers, vrije fietspaden op autowegen... ...en uh, vrije in het algemeen. Ja, <tie> mijn, mijn, mijn, mijn opgeblazen opponent krijgt een nog dikkere nek... Als, ...als hij u eraan herinnert... Dat, dat, ...dat ik in het verleden wel eens beloftes heb gebroken. Ja. Laat ik u daarom hier in aanwezigheid... Wat, ...in uw aanwezigheid wat nieuwe toezeggingen doen. Zo zeg ik tegen de vrouwen die hier zitten... ...ik ben er voor jullie... Een toezegging die ik nooit zal vergeten. Laten we toch vooral in het oog houden dat de moeders van veel bekende stadsgenoten per slot ook vrouwen waren. Ja, ah. ja, ja. Nee, ja, Maxwell. Maxwell roept dat hij 48 jaar geleden hier geboren is. Ja, kunst. In een eendekooi. Maar, maar, maar was zijn moeder een vrouw? Dat vermeldt hij wijselijk niet. Hè? Nee, nee, dan, dan zeg ik het liever de grote dichter na. Wiens namen nou even is ontschoten. Slaap, kindje slaap. Daar buiten loopt de schaap. Hé, hey, hey baas, uh, baas, wat doe je nou? Nou, probeer nou de stemmen van de kinderen achter me te krijgen. Meneer Flywheel, meneer Flywheel. Maar u probeert mijn verleden in discrediet te brengen. Vraag ik u hier heel rechtstreeks. Wat is er waar van het verhaal? Dat u met uw organisatie 20.000 stemmen hebt gekocht om mij morgen te verslaan. Blij dat je daarover begint, Max. Wel inderdaad, wij hebben 20.000 stemmen gekocht. Dat geeft u hier zomaar toe. Niet opgewonden raken. Ik heb goed nieuws voor je. Goed nieuws? Ja. ja. <tie> wij kochten 5.000 stemmen meer dan we morgen nodig hebben. En die 5.000 mag je van ons overnemen tegen inkoopprijs. <tie> De die flywheel die heeft een hoop aan u te danken. Ja, we hebben die verkiezing mooi gefixt. Hey, nog een geluk hè, dat die proces uitgerekend in zijn rechtbank wordt gehouden. Geluk, geluk. Pure berekening, man. Ha. Waarom denk jij nou dat ik hem hier heb laten benoemen? Bij Maxwell had ik voor die opkoperij zeker twintig jaar gekregen, maar met flywheel op de rechterstoel. Ja, loop ik over een paar uur weer vrij rond? Ja, ja, zeg, maar die advocaat van u, die Ravelli, ja. is dat wel wat? Ja, nou, flywheel wilde hebben dat ik hem nam, dus uh, die twee zullen samen wel een spelletje hebben opgezet, ja. hè? Hoeft u niet eens een jury te nemen? <laughs> nee, de heren zijn zeker van hun zaak. En dat is maar goed ook. Hier jij, hier jij, hier jij, hier jij! Juist! Yes. Rechtbank is een zitting. Iedereen staan voor zijn strengen. Dit lagbare heer, rechter Woldorf Tief. Blijf je. Goedemorgen, die maar, Ja, maak het een beetje Stroop Stroopsmeren, hè? Enkel alleen omdat ik nou rechter ben, hè. Daarvoor noemde je me geen edelgestrenge. Maar ik lach daar... Bij... Laat maar zitten. Waar is de hofstenograaf? Ik wil een brief dicteren aan mevrouw. Ja, maar, maar... nee, je me niet kwalijk. Dat kan toch... Dat, dat kan niet toch niet maken? Oh, nee? Mooie stenograaf, zeg. Kijk dan maar eens rond hier of je betere kunt vinden. En als je toch aan het zoeken bent, kijk dan gelijk even naar iemand die jouw baantje kan overnemen. Maar... Nou, wat staat er op de rol? Wat hebben we eerst? De zaak van Harry Hilders. Harry Hilder. Ja, aangeklaagd omdat hij een biljart- en gokhal op 300 meter afstand van een basisschool heeft gebouwd. Schande! Op 300 meter van een basisschool een biljart- en een gokhal? Laten we zo onmiddellijk die school verplaatsen! Bal naast de hal! Je laat die kinderen toch geen 300 meter lopen? Ja. Wat voor dag is het vandaag, klerk? Eh, eh, donderdag, is Lachbare. Is het al donderdag? Dan moet ik onmiddellijk even de zitting om te gaan lunchen. Ja, maar, je Lachbare, u bent hier nou al drie dagen in functie. En u hebt nog geen enkele zaak voor, laten komen. Oké, okay, begin dan maar met een broodjeszaak. En laat hem een uur of vijf een Chinees restaurant voorkomen. Dan is nu de volgende zaak die van John Plunkett, verdacht van de omkoper van lokale autoriteiten. Waar is je advocaat, Plunkert? U bedoelt meester Ravelli? Oh, die is er nog niet. Ja, hier ben ik al, baas. Zou u mij wel edelachtbare willen noemen? Hoezo, baas? Hebt u uw naam veranderd? Ravelli, bent u de verdediger van de heer Plunkert? Precies, ik verdedig deze schurk. Waarom noem jij me een schurk? Oh, ik wist u dat het geheim moest blijven. Niet lacht Wat moet jij, officier van justitie? We zijn klaar om de aandacht in te dienen. En wij zullen willen beginnen met als eerste getuige op de roepen, een Leo Greensbury. Oh, nee, geen Greensbury in mijn rechtszaal. Wat is er dan aan de hand, hier lacht Beiren? Hij heeft tegen de slagen van mevrouw gezegd dat hij niet op mij heeft gestemd. De schooier. Met alle respect hier lacht bij je. Maar de manier waarop u mijn getuigen betiepelt... gaat werkelijk alle bekken te bedenken. Tegenspreken, hè? U krijgt 50 dollar boete. Belediging van het hof. Hier lacht bij je. Goed dan, u mag het in termijnen betalen. Wekelijks 5 dollar te bezorgen op mijn pokeradres. Met alle verschuldigde eerbied voor het hof. Maar ik vind uw optreden absoluut in strijd met de waardigheid van deze rechter. Durf dat nog eens te zeggen? Ik vind uw optreden als rechter absoluut beneden uw waardigheid. Mooi zo, twee keer een belediging. Dus dat betekent 100 dollar boete. Gaat lekker zo, zeg. En toen beledig me nog eens. Ik dank u zeer. En He, doe het niet zo flauw. Weet je wat? Ik maak het met je. Mag je me beledigen voor 30 dollar per keer? Ik acht dit proces een aanvleuting En zal dan ook een officieel verzoek indienen. om de zaak te laten verplaatsen naar een ander hof. Moet je het Hof van Holland vragen? Zo'n café? Neemt u nou alstublieft buiten. <tie> Meneer Raveli, uw aanwezigheid hier is, is sowieso absurd. U bent niet eens licht van de baan. Oh, gaan we zo beginnen. Wegens belediging van de verdediger leg ik je een boete van 20 dollar op. Raveli! Hoe kan ik die vrouw nou met 100 dollar beboeten als jij je voor, voor, voor 20 dollar laat beledigen? Ondertussen, rechter. Je krijgt ook 20 dollar boete. Oh, wacht even. Dan krijg jij van mij ook 20 dollar aan je broek. Want dan staan we weer kiet. Plunket, hou jij de score bij. En als je Ravelli laat winnen, dan krijg jij ook een boete voor 20 dollar. Omdat ik niet kan inzien hoe ik als aanklager hier nou nog maar verwachten een eerlijk proces van de hand te krijgen, ja. verzoek ik u in lachbare officieel voor verdaging ...en de van de heer Ik zal proberen mij in uw verzoek te verplaatsen. En geef inmiddels het woord aan de verdediger. Wat? hey, Plunkert, in de getuigenbank. Ik ga je vragen stellen. U belooft de waarheid te zeggen, de hele waarheid en niets dan de waarheid? Zo is dat. Uw naam? John T. Plunkett. John... Plunkert is benedigd. Hij klerk, je vergeet de thee. De thee? Oké, okay, laat die maar aan mij over, hè. Hoe drink jij je thee, Plunkert? Zonder melk en met een zoetje. In de lachbare, ik protesteer. Je protesteert tegen een antwoord van je eigen getuige? Waarom, Gabelli? Ja, dat weet ik eigenlijk niet in de lachbare. Je ziet het zo vaak in het film, hè, die over een rechtszaak gaat. Hé, uh, objection! Protest toegewezen. Thank you. In hey, de lachbare. Nou, wist u dat waanzinnige protest nog toe ook? Op welke grond dat dan? Ja, ja, dat weet ik eigenlijk niet, mevrouw de officier. Je ziet het vaak in zo'n film die over een rechtszaak gaat. Gaat u verder, mevrouw de... meneer de verdediger. Uh, dank u wel, mevrouw, meneer. Uh, Oké, okay. meneer Plutters. Wat heeft tanden, geen kleren en hoort in het circuit In lachbaren. Dat is toch totaal niet relevant. Heel goed, mevrouw de officier. En relevant. Olifant, Travelli, Kom op, baas. Olifant is een heel boek. Nee, nou ben je in de war met een folio. De waanzin krijgt hij langzamerhand de bovenhand. We moeten het hier niet over olifanten hebben, maar over het feit... dat ene John Plunkett, onze burgemeester, probeerde om te kopen met duizend dollar... Als de burgervader dan maar een oogje dichtkneep en plunk het een illegale gokhal niet runnen. Ah. Gelukkig voor het welzijn van de goedwillende inwoners van deze stad heeft de burgemeester dat oogje niet toegeknipt. Is dat zo? Oh, maar dan moet de burgemeester hier dus eigenlijk terecht staan. Alsjeblieft, inlacht. maar het is, het is toch ongehoord dat de verdediger van een boef als John Plunkett. Ja, ja, ja, ja, ja. hou dat toch eens even op, officier? Je praat nog meer dan mijn vrouw zegt? Dat is ook de reden waarom ik nooit met haar getrouwd ben. Hè? Hoeveel kanten heeft deze zaak? Twee. Ik heb nog alle tweede kanten gehoord... en ben er diep van overtuigd... dat er in dit land veel te veel scheidingen worden uitgesproken. Een scheiding begint... Met een S, heet dat al gezegd, hè? Kleptoe, uh, Ravelli. Hoe begint de scheiding? De, nou. de, de man gaat naar Parijs, de vrouw gaat naar Japan. Langzaam maar zeker drijven ze van elkaar weg... Zien kan er niet meer staan, laat staan zitten. Protest, oh, hier Dit is geen scheidingsprocedure. Deze zaak gaat over een poging tot onkoperij. Onkoperij? Omkoperij. Waarom weet ik daar niks van? Oh, ik ben hier alleen maar de rechter, hè? Ik heb, ik hoef niks te weten. Plunk het, ik ben het zat. Maar je mag zelf kiezen. Wat wil je? Tien jaar in de noor, elf jaar in de bak of twaalf jaar in de gevangenis? Wat? Oké. Okay. Als je dan zelf niet kiezen kan, dan maak ik er wel vijftien jaar tuchthuis van. Maar, maar meneer de rechter, de officier heeft toch helemaal niet waar kunnen maken dat ik geprobeerd heb om iemand om te kopen? Dat hoeft de officier ook niet te bewijzen, want toevallig weet ik dat het zo is. Hoezo weet u dat? Kom nou, plunket, Je weet toch wel hoe je mij omkocht? Zo ben ik rechter geworden. Een bedrieger. Dubbel spelspelen, hè? Als je maar weet dat ik dit niet pik. Ja, een hoger beroep. Een nog hoger beroep. Moet je wassen worden. Deze, deze kant uit. Ja, Deze kant. Ja, hier. Deze kant. Deze kant. Hé, hey, paas. Gezellig. Daar hebben we rechter Max wel ook. Meneer Flywheel. De sheriff en ik komen net van het centrale stembureau. We hebben de hele uitslag van de verkiezingen voor de zekerheid door laten controleren. En we hebben vastgesteld dat u volkomen en onrechter tot rechter bent benoemd. Wij hebben clip en klaar. Ik hou clip en klaar. We kunnen vaststellen dat burger Emanuel Ravelli... meer dan één keer zijn stem heeft uitgebracht. Dus is de uitslag ongeldig verklaard. <lacht> Ravelli, is dat waar? He, heb jij meer dan één keer gestemd? Even denken hoor, ja. Nou, misschien wel. Ja, ja of nee, Ravelli? Heb je twee keer je stem uitgebracht? Ik denk eerlijk gezegd drie. Drie keer? Nee, baas, niet drie keer, drieduizend keer.